Nou, eigenlijk niet. Ja, met de honden naar het strand, maar voor de rest eigenlijk weinig. Mm -hmm. Dus je gaat lekker wandelen met ja. de honden op het strand. En... Vrije dagen. Dus uh, ja, mm. ze vonden het hartstikke leuk. Dus gingen we eigenlijk uh, verhuizen. Ja. En... De... Nee, de niet eigenlijk. Ze Toen uh, is ze gestopt af en toe. Oh, dat dacht van, hé... Hey. Arby's uh, die ging, hè. <laughs> Zo begint het altijd. En die ging je knippen, knippen, knippen. Waren. Ja, precies. <laughs> Dat heb ik ook gedaan of een kappersschool kan? Uh, ik was 15. Oh, dat is heel jong. Ja. Ja. Dus, uh, Echt na de middelbare school, school eigenlijk ja. uh, kan je dan ervoor kiezen om een uh, ja, kappersopleiding te gaan doen of een andere opleiding. En hoe gaat dat dan? Wat, hoe, hoe lang is zo'n kappersschool? Uh, dat ligt eraan wat voor een uh, opleiding je doet. Ik deed dan een bbl-opleiding, dus uh, één dag uh, naar school en drie dagen werken. En dat was dan een driejarige opleiding. Drie jaar?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 I'm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 Quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est cette histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi, si tu l'as. I don't wanna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 Dat hebben de ministers van Financiën van de EU afgesproken tijdens een telefonische vergadering. De Grieken krijgen ook een lening van het IMF. Hoe hoog die is, is nog niet bekend. Griekenland kan vanwege zijn enorme begrotingstekort steeds moeilijker op de gewone kapitaalmarkt geld lenen. Australië gaat de bemanning en de eigenaar van het Chinese vrachtschip Shen Neng vervolgen. Het schip liep een week geleden vast op het Great Barrier Reef bij Australië, het grootste koraalrift ter wereld. Het dreigde in tweeën te breken en daarmee een milieuramp te veroorzaken. De Australische kustwacht heeft met mannenmacht een ramp weten te voorkomen. Volgens Australië is het schip bewust van de vaarroute afgeweken. In Amsterdam-Ostdorp hebben ongeveer 800 mensen de speciale mis voor de slachtoffers van de vliegramp met het Poolse regeringsvliegtuig bijgewoond. De mis werd opgedragen in het Pools. Veel aanwezigen brandden kaarsen en legden rozen bij een portret van de omgekomen president Kaczynski. In Polen is in veel kerken gebeden voor Kaczynski en de andere 95 doden. Wielrenner Fabian Cancellara heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan Parijs-Roubaix gewonnen. De Zwitser kwam als eerste over de finish op de wielerbaan in Roubaix. Cancellara won vorige week ook al de ronde van Vlaanderen. Hij is de tiende renner die erin slaagt de twee klassiekers in hetzelfde jaar te winnen. In de eredivisie voetbal blijft Ajax in de race voor de landstitel. De Amsterdammers wonnen thuis met 7-0 van VVV Venlo. De topper PSV Feyenoord eindigde in een gelijkspel 0-0. 1 ADO Den Haag won met 2-0 van FC Utrecht en FC Groningen versloeg Willem II met 4-0. Het weer, vanavond trekt de bewolking naar het zuiden weg.